Welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie Eindtijd en profetie. De vorige aflevering hebben we het vooral gehad over het land Israël. Nu zullen we het uh, vandaag hebben, Jan, welkom. Graag gedaan. Uh, vooral hebben over uh, de verstrooiing, de Aliyah. Dan moet je zo ook even uitleggen wat dat nou precies betekent. Uh, uh, eigenlijk de terugkeer van het Joodse volk. Wat is Aliyah? Laten we daar eens mee beginnen. Aliyah is opgang. El al is naar omhoog. En al, dat is omhoog, opgang. En dat is de terugkeer, het opgaan van het Joodse volk naar het beloofde land, naar Israël. Dat noemen ze de Aliyah. Als Joden teruggaan naar Israël, stel vrienden is weer gegaan van ons, en die zeggen van, wij gaan op Aliyah. Oké. Okay. Nou, laten we nog even teruggaan naar uh, die verstrooiing. Want als ze teruggaan naar Israël, zijn ze eerst ergens anders naartoe gegaan. Hoe zat dat ook alweer in elkaar? Uh, in de boeken van Mozes, in de profeet, ja ik aarzel even, want er is zo ontzettend veel bijbels materiaal die de verstrooiing onder alle volken voorzegd hebben. Ja. Het staat in Ezekiel, het staat in Nehemia, in Jeremia, in Jezaja, in Deuteronomium. Nou zegt God, als jullie je niet houdt aan mijn geboden, zal ik jullie verstrooien onder alle volken. En die volken die zullen jullie ook weer uit hun land verjagen, jullie zullen verstrooid worden over de hele aarde. En dat is ook gebeurd. Is dat dan een soort vloek over uh, het volk? Wat zijn de consequenties van ongehoorzaamheid? En dat hebben ze ervaren als een vloek. Ja, ja. En in die verstrooiing hebben de joden uh, weer God gezocht. Zijn ze echt weer in hun ghetto's, ze hebben ze naar God geroepen. En dat staat ontzettend mooi. De geschiedenis van de verstrooiing staat ergens in de profeet Zacharia. Staat in één tekst staat die hele geschiedenis van de verstrooiing staat duidelijk uitgelegd. Mm -hmm. Zachariah, hoofdstuk 10, vers 9. Moet je er goed op letten, Zachariah is een profeet... die profiteerde na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Okay, dus, die... dus als hij weer over de verstrooiing spreekt... dan moet hij over iets spreken wat later gaat gebeuren. Juist, Dat is ja. wel belangrijk om even te weten. Hè? Ja, ja. ja. Uh, vers 9. Wel zaai ik hen onder de volken... Maar ze waren al terug, dus ze zouden nog een keer uitgezaaid worden. En dat is in de jaren 70 na Christus door de Romeinen en in het jaar 135 na Christus gebeurd. En toen zijn ze verstrooid onder alle volken. De eerste ballingschap was de verstrooiing naar Babylonië. En de tweede ballingschap is de verstrooiing onder alle volken. Dus wel zaai ik hen uit onder de volken. En dan komt het. Maar in verre streken zullen zij aan mij denken. Dat is ook gebeurd. Ja. Altijd zijn ze aan God wezen blijven denken. Altijd, iedere keer baden ze weer, heer stuur ons terug naar Jeruzalem. Dat, dat hadden uh, we van de, uh, een paar hier hiervoor ook een keer over. Dat het eigenlijk in hun gene zit om toch weer uit te komen bij de God van Israël. Weer, en bij het land van Israël, en bij, en Israël. bij de heilige stad, bij ja. Jeruzalem. Ja. Dus, zij zullen aan mij denken. Ze hebben aan de Sabbat gedacht, aan de besnijdenis. Ze hebben de Torah bestudeerd. Ze zijn altijd trouw gebleven aan hun God. Ondanks alle pogingen om hen tot de islam te bekeren. En om hen tot het christendom te bekeren. Dat ging niet. Ze zijn trouw gebleven aan God. En ze hebben dus inderdaad God blijven dienen. Nou, en dan gaat het. Gaan we verder. Zij zullen aan mij denken. Zo zullen zij leven. Dat is interessant. Ja. Waarom? Zo zullen zij leven. Zo zullen zij als Joods volk blijven bestaan. Precies. Want we waren... Een paar jaar geleden in Canada en ontmoeten wij een Nederlander die in 1950 naar Canada was gegaan. Hij had er een prachtige zaak opgezet en zijn zoon had hem overgenomen. Mm -hmm. Dus wij erheen, bloemenzaak. Ik loop op die man toe ik zeg, hallo, hoe gaat het ermee? Sorry, I don't speak Dutch. Ja. Die zoon ja. was na één generatie zijn hele Nederlandse afkomst alweer ja, vergeten. Ja. En die Joden, na meer dan veertig generaties, zijn ze Jood gebleven. Dat zijn ze Jood gebleven, ja, dat is bijna ook het enige is waarschijnlijk ook het enige volk. Het, het enige volk en het is sociologisch is. bijna een onmogelijkheid. Ja. En hoe komt dat? Zij zullen aan mij denken, zo zullen zij leven. En het zal lang duren met hun kinderen. Ja, ja. Dus geslacht op geslacht op geslacht, op geslacht. Op geslacht. Ja. is dat doorgegaan en terugkeren. Hmm. En dat zien we in deze tijd. Het is alleen de Heilige Geest die een geschiedenis van een volk van 2000 jaar in één regeltje kan samenvatten. Zegt de Bijbel ook iets over de terugkeer Jan? Ik ben altijd blij als ik daarover vertellen mag. Want dan vertel je over de machtige daden van God in deze tijd. En dat, die kun je navolgen aan de hand van Gods woord. is ja. in de psalmen staat, ik heb voor mijn daden een gedachtenis gesticht. Mm -hmm. God heeft een gedachtenis gemaakt. Een herdenken, eigenlijk een vooruitdenken aan zijn machtige daden. En dat is de Bijbel. Kun je een, een voorbeeld daarvan geven? Velen. Op dit moment zijn ze bezig om... ...joden uit Noordoost-India, uit uh, Mizoram om die terug te brengen. Ja. En de rabbijnen hebben vastgesteld dat die uit de stam van Manasse zijn. Ja. Dus, en dan gaan we even praten over de Ethiopische joden. Ze wisten in 1980 nog niet eens dat er joden in Ethiopië waren. Toen hebben ze ontdekt dat was dan heel spectaculair, hè? Dat was heel spectaculair. Ja. Toen hebben ze ontdekt dat in 1984, tijdens die hongersnoden in Ethiopië, zijn een boel van de Falashia's noemen ze dat, ja. Ja, die Joodse mensen, uh -huh. zijn naar Soudaan gevlucht. Daar had De moslimregering had ze in kampen gestopt. En toen zijn ze daar, onder druk van Amerika, zijn ze onder operatie Mozes naar Israël gegaan. En staat, en dan dat, staat... staat dat nou zich in de Bijbel? Nou zal ik eens vertellen wat er in de Bijbel over staat. Ja, dat dan zullen is. we kijken in Jezaja 11. En in Sephania, dat wordt eventjes moeilijk zoeken, in Jezaja 11. In vers 11, ja. 11, 11 het zal in die tijd geschieden dat de Heer wederom, ten tweede malen, voor de tweede keer, zijn hand zal opheffen om los te kopen de rest van zijn volk. En er wordt een boel volken genoemd. Ja, want de eerste, om, keer, de eerste keer, ik onderbreek je even, de eerste keer was dus... In 1984. 1984. 1984. Want die Amerikanen hebben natuurlijk ook ja. daar geld voor moeten betalen. Ja. de okay. Nou, toen... Ging, de Joodse gemeenschap ging ontdekken dat er nog meer van die falasjes waren. Ja. En het bleek dat die mensen al meer dan 3000 jaar in Ethiopië woonden, die zwarte mensen. Dat ja, waren trouw de meeste daarvan, aan het Joodse geloof. Hmm. En dat is wat jij hier bedoelt, Ja. deze tekst. Ja, en, je en, nog, zei en toen zelf. is er een Amerikaanse Joodse vrouw, een ongelovige vrouw, een sociologe, die is daar gaan werken, Judith heette Aha. ze. En die heeft omdat die Fallasja's vreselijk onderdrukt werden door de omliggende stammen... ...heeft ze allemaal naar de hoofdstad van Ethiopië, Addis Ababa, gebracht. Zo, en hoeveel waren dat dan? Dat uh, waren er uh, zo'n 14.000, als ik me goed herinner. Hmm. Een hele zwik. Dat was een hele operatie geweest. Het was, het heette operatie Salomo dan ook. Ja. Nou, en die mensen, die zaten er vreselijk onder druk in die kampen. Uh -huh. Want wat gebeurde? Het Eritreese bevrijdingsgrond... Opstandelingen, maar nu is Eritrea onafhankelijk, dat kwam eraan. En die hadden een hekel aan de Joden. En die wilden dus die kampen binnenvallen. Ja. Aan de andere kant, de Ethiopische regering, het leger, was in opstand en wilde ook die kampen binnenvallen. Waarom? Nou, omdat daar geld was, dachten ze, en dat die steun uit Amerika kregen. Nou ja. Toen zijn uh, vertegenwoordigers uit Israël zijn naar de Ethiopische regering gegaan. Naar de president, Mengistu. Ze zeiden, let my people go. Net zoals Mozes zeggen. Net zoals eh, Mozes, let my people heen. go. Ja. Maar mijn zei, hoeveel schuift dat voor mij? Ja, ja. Dus die Amerikanen die zeiden, nou, 2000 dollar per persoon, 2000 keer 15.000, laat het u nemen, is 30 miljoen dollar. Geen sprake van, zei mijn Oh, dat vond hij te weinig. Uh, 100 miljoen. Hallo. Maar dat kunnen we niet opbrengen, zeiden ze. Binnen een paar dagen... Was men gist afgezet? Ja, ja zo werkt de heren. Als God werkt, niemand houdt het tegen. Wat gebeurde er dan nou precies? Opstand. Een opstand in Ethiopië. In Ethiopië. Ja. Dus een andere generaal die kwam aan de macht. Dus meteen die Israëli's er weer heen. En zeiden: Let my people go. Precies, let my people go. <laughs> ja. Je kent het vervolgend verhaal natuurlijk ook al. Hoeveel schuift dat voor mij? Ja. Slim zeiden ze: 35 miljoen dollar zeiden ze. Akkoord. Binnen een mum van tijd. ...waren ze dus allemaal weer, naar, met, met bussen en met allerlei andere zaken, naar het vliegveld. En ze zijn al 15.000 naar Israël gevlogen. Ja. Dat was operatie Salomon. Je kijken hoe de Bijbel uitkomt. De heer zal wederom zijn hand opheffen. Ja. De eerste keer was het president Bush senior, met die 485. Ja. En de tweede keer was het een andere Israël president van Amerika. God gebruikt altijd mensen. Ja, daar hebben we het over gehad. En dan om los te kopen. Ja, werd dus. In, daar... 35 miljoen stond gewoon in de krant. Ja. De rest van zijn volk. De eerste, wederom, klopt ook al. Ja. De eerste keer in 1984, mm -hmm. de tweede keer in 1991. En nog interessanter is, dat momenteel zijn er nog meer lasjas in Ethiopië. Ze waren dus nog niet allemaal weg. Nee. Maar die mocht eigenlijk niet komen omdat die gedwongen waren tot het christendom over te gaan. Uh, vertel. Uh, in de loop der o, eeuwen. Ja, ja, maar van, van wie, door wie werden ze gedwongen? Door In Ethiopië, door de Koptisch-Ethiopische kerk. Die oude kerk, daar waren ze dus gedwongen. En dat noemen ze de Falashamura. En daar zijn ze nu aan bezig om die ook alweer terug te brengen naar Israël. En ze hebben vastgesteld dat die Joden komen uit de stam van Dan. Ja, ja. Nou, dat was dus een hele operatie, eigenlijk twee grote operaties uh, om, ja. om, om een, een, een maar, deel van het Joodse volk... Maar ook te... bijbel, Sefania spreekt daar ook over. Ja, daar ja, had je het over, Safanya. Ja, dat is een hele... Wat een vinden hele... we Sefania? Sefania, dat is de kleine profeten. Dat na de uh, laatste profeet. Sefania hoofdstuk 3. Ja. En dan staat er, vers 10, Van zijde van de rivieren van Ethiopië zullen mijn aanbidders mijn verstrooide mijn offer brengen. Zijn gekomen en dat zijn de enige Joden die nog dierenoffers brachten. Ja. Die Ethiopische Joden. Het is ja, ongelooflijk ja. hoe precies de Bijbel is. Nou. Gaan we naar de Russische Joden? Ja, want die zijn er natuurlijk ook nog. Er zijn heel veel. Hoeveel Russische Joden zijn inmiddels al? 1,2 miljoen. Naar Israël gegaan. 1,2 miljoen. Die zijn al terug in Israël. Die zijn, ja, maar er zitten, uh, in Rusland zitten er ook nog een uh, uh, miljoen. Ja. En ook die zullen komen. Dan dan lezen, nu, een, nog, nu nog 1 miljoen Russen, in, of Russische Joden. Ja, ik schat, ik weet ja. het niet precies. Dat ja. is allemaal een beetje vaag. Want ja. Kijk, die wet op de terugkeer, die zegt... als je één Joodse grootvader hebt, dan heb je recht op terug te komen. Ja, ja. Of grootvader, of mm -hmm. grootouder eigenlijk. Mm -hmm. Dus er zitten eigenlijk bij die Russen een heleboel die... waarvan men zegt, dat zijn niet echt Joden. Nee. Dat je moeilijk mag... Of dat laten we aan de de God over en aan Israël... om wat uit te maken. Ja, hebben. Uh... Luister. 16 vers... Uh, 16. Waar ben je nu? In? Jeremia. Jeremia. Ja. het uh, de hele Bijbel door. Ja, ja. Uh, <laughs> kijk, dat is het mooie. Kijk, in de profeten zijn allemaal boodschappen door elkaar geweven. En de boodschap van het terugkeer van Israël is door alle profeten heen geweven. En 16.16. Nou, 16, ja. Zie, ik ontbied vele vissers uit het woord van de Heer, die hen zullen opvissen. En daarna zal ik vele jagers ontbieden die hen zullen opjagen. Nou, dat is... Maar waarom, is, is een, dat, waarom is dat nou nodig, opjagen? Ja, kijk, de joden die zitten vaak uh, erg op hun gemak in Amerika. Ja, ja. En dan zegt God, nee, je moet terug. Ja. En dan worden ze opgejaagd is dat en dat heet het antisemitisme. Is, ja, dat, is dat eigenlijk hetzelfde als wat... Uh, wat er bij Mozes gebeurde, ik bedoel, als we die verhalen lezen, dan zagen we Mozes naar de farao gaan. En elke keer als Mozes terugkwam van de farao, dan werd het volk harder aangepakt door de slavendrijvers en, en zeiden ze tegen Mozes, wat ben je eigenlijk aan het doen? Je gaat naar de farao om ons vrij te pleiten en elke keer als je terugkomt krijgen we meer slaag. Uh, niet helemaal hetzelfde. Nee. Meer hetzelfde als in de woestijn de Sineë toen ze ja. daar waren. En toen ze terugverlangden naar de vleespotten van Egypte. Ja. En, en nu zijn er de vleespotten van Amerika, de vleespotten van Duitsland enzovoort. Okay. Maar God wil dat zijn volk ook terugkeert. Ja. En, en dit gaat over de Russische Joden hier uit Jeremia. Want, uh, zo lezen we in bijvoorbeeld vers 14 en 15. Daarom de dagen komen uit het woord van de Heere, dat niet meer gezegd zal worden, waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht. Dat was voor Israël de grootste gebeurtenis in de geschiedenis. Ja. Maar er zal een ander spreekwoord komen, een mm -hmm. andere eetsformule. Nou, wat zal de zeggen? Maar veel eer, zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit alle landen waar hij hen verdreven had. Ja. Ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb. Nou, Noorderland, het noorden, is Rusland. Dat is Rusland, ja. En. Vandaar ook dat de Russische joden tot 1990 niet terug konden. Ja. Waarom? Omdat de, Russen, de communisten ze tegen. Maar in 1990 zei de Heer God, wat in Jesaja staat, ik zeg tot het noorden, geef! Waar staat het in Jezaja? Jesaja 43, als ik me goed herinner. Moet mm -hmm. even kijken. Dat is allemaal een beetje, een beetje veel. Jesaja 43, vers 6. Lees maar bij vers 5. Ik doe u nakroost van het oosten komen. Dat gebeurt uit Irak, uit Iran en nu uit India. Ik vergader nu van het westen. Er komen steeds meer Joden uit Amerika terug en uit Engeland. Vorig jaar zijn drie, bijna 3.000 Joodse mensen na, uit Amerika zijn uh, naar Israël geëmigreerd. Ja, ja. En uit Engeland iets te minder. Hmm. 2.500 ongeveer. Het, het gaat door gewoon. Het blijft gaat, doorgaan. Ja. Maar dan staat, ik zeg tot het noorden, geef. Ja. Machtswoord van de Almachtige. En dan gebeurt en, het ook. En dan gebeurt het ook. Ja. En het hele communistische Rijk stortte in elkaar. En, en, en nu zijn er, wat ik net zei, 1,2 miljoen Russische Joden teruggekomen. Ja. En er gaat nog veel meer gebeuren. Want er staat ook: ik geef en tot het zuiden, houd niet terug. Wat is er, wat is er met het zuiden bedoeld? Het zuiden is uh, Arabische landen. Okay. Bijvoorbeeld de Joden uit Jemen. Uh, die op vleugels van een arend teruggebracht zijn. De joden in Jemen, die ja. leefden eigenlijk nog min of meer in de middeleeuwen. Had nooit een vliegtuig gezien, misschien in de hoogte, verder hoogte overzien vliegen, weet ik veel. Mm -hmm. en, en toen moesten ze terug, want ze werden ook onderdrukt. Ja. En toen kwamen ze daar op het vliegveld, en toen moesten ze in een vliegtuig, maar dat wilden ze gewoon niet. En toen zei uh, een van die mannen, die was een beetje slim, en die kende de Bijbel, er staat in de Bijbel ergens... Ik zal u op arendsvleugelen dragen. Nou, daar staan die arendsvleugelen. Ja. Nou, toen gingen ze juichend en jubelend gingen ja, ze kijk in het ja, ja. En Zo zijn de Jemenitische Joden zijn teruggekomen. Uit het zuiden. Uit het zuiden. Dus uit het noorden en uit het zuiden. Maar ook uit Zuid-Afrika komen ze terug. Ja, precies. En uit andere Afrikaanse landen komen ze terug. Uit alle landen van de wereld brengt God ze terug. En alle profeten spreken daarover. Het is buitengewoon uh, hoe het woord van God... Tot in details in onze tijd vervuld wordt. Ja, ja, want uh, vers 5 begint en dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Uh, vrees niet, want ik ben met u. Vrees niet, want ik ben met u. Ik doe u nacross van het oosten. We hebben het over noorden en zuiden maar het oosten hoort er ook bij. Het oosten hoort er ook en het bij. Het westen hoort er natuurlijk ook bij. Ja, ja. ja. ja. En uh, maar vrees niet. Ik ben met u. Zou hebben de de Joden in in de verstrooiing. Um, je zei al van, we hebben die tekst gelezen, dat ze het aan hun kinderen zouden vertellen en dat ze het zouden leven. Uh, dat met u zijn, hebben ze dat ook eigenlijk altijd ervaren in, in, in die, al die landen waar ze naartoe verstrooid zijn? geworden? Ik vind dit de moeilijkste vraag die je in deze serie allemaal gesteld hebt. Oké, okay, nou ja, dan moet een keer een moeilijke vraag komen. Ja, dat ben ik met je eens. Maar... Kijk, laat ik twee voorbeelden noemen. Ja. Toen die 8.500 joden in augustus uh, vorig jaar, of dit jaar, vorig jaar, uh, toen die 8.500 uh, joden uit Gaza werden uh, ontruimd, zal ik maar zeggen, weggejaagd, ja. toen waren ze zeer teleurgesteld. Er was zelfs een rabbijn geweest die zo had gerekend op een wonder van God, dat hij de grootste hal van Jeruzalem afgehuurd had om een dankstond te, te, te organiseren. ja. ja. En ze waren doorgegaan met planten. Hun maar kan. waar baseerde die rabbijn dat op dan? Uh, allemaal op het woord. Dan uh, Amos die zegt, dan zal ik hun in, in grond planten. En, en, en ik zal ze niet meer uit laten rukken uit de grond die ik hen gegeven heb, staat in Amos 9 vers 15. Ja. Maar die rabbijn had toch ook kunnen weten, waar wij het in een eerdere aflevering al over hebben gehad. Dat vaak God iets zegt en dat er soms een hele periode tussen zit... Uh, ...de geduldsfase. En... Ja, maar, maar, maar nu zaten ze lekker in zo'n opgaande fase, snap je? Ja, ja dat snap ik en, wel, en, en, en Het probleem is dit, en dan ga je wel eens zo en dan ga je weer zo, dat is in je eigen leven ook zo. Ja, maar de logica is vaak ver te zoeken als, als het gaat om profetieën. Uh, Voor ons als mensen. nou, mm, well, uh, als je de grote lijn te pakken hebt, dan is het uh, allemaal bijna uh, logisch. Oké. Okay. Ik zeg niet rechtlijnig, Hebraaus is nooit rechtlijnig. Maar het is logisch, er zit een lijn in. Okay. En, en toen zijn die Joden, een groep, is na, meteen naar de muur gegaan, in hun teleurstelling, naar de zogenaamde klaagmuur. En hebben daar een bidstond gehouden en een grote, met meter, een meter lang hoge letters, ze hebben ze daar op de muur gezet. Uh, Hashem, de naam, de Heere, is onze God. Maar Waarmee ze hun uitdrukking gaven aan hun onveranderlijke en krachtige gelovende Heeren. Ja. Maar vrees niet, als je dan denkt aan de vreselijke jaren van de Holocaust, was dat vrees. Ja, en absoluut. toch gingen ze daar in die verschrikkelijke gasovens, dus in die vreselijke dingen die ze meegemaakt hebben, hmm. met de naam van de Heer op hun lippen. Apart, hè? En ze riepen: Shema Yisrael, hoor Israël, de Heer is uw God, de Heer is één. Ja. En dat is altijd, door alle eeuwen heen, de is geweest van het Joodse volk. Kunnen wij als christenen daar wat van leren? Dan kunnen we wat van leren. Dan weet je voor wie dat ook de hoofdbeleidenis was? Voor de Heer Jezus. Ja. Want als de fariseer, in Markers 12 lees je dat, als de fariseers bij hem komen en vragen wat is het grote gebod, dan horen wij in de kerk, je zult de Heer uw God liefhebben enzovoort, enzovoort. Ja. Maar de Heer Jezus zegt, nee, hij zegt, de hoofdbeleidenis is, de hoofdregel is, hoor Israël, de Heer is uw God, de Heer is één. Hmm. En ga zult uw de Heerde God liefhebben dan volgt, dus het liefdegebod. Ja precies. Het is altijd het grote gebod geweest van de Joden. Altijd. Ja. Dus is altijd... Ja. En, denk erom, er komt nog een terugkeer van het Joodse volk. Welke? Zeg je? Welke? De rest van de Joden die nog overal in de wereld zitten. Oké. Okay. Er zitten nu ongeveer evenveel Joden in Israël, als in de rest van de wereld. Dan nou, zou je denken van, dan moet land bijkomen in plaats van het eraf halen. Ja. Zal maar het, ik iets van vertellen? ga ik een andere aflevering. Ja, luister, nee, nee, nee. We zal... niet te veel uitweiden, want anders komen we niet meer uit dit onderwerp. Ja, ik, ik zal je vertellen wat er in Isaiah 56 staat. Mm -hmm. Isaiah 56 is een hoofdstuk over de heerlijkheid van Israël en over de vreemdelingen. En dan lezen we in vers 8: Het woord van de Heere Heeren, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt. Ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er eens toegebracht zijn. Ja. Dus er komt nog een aliyah. Ja. De rest van de joden. En de vele Messiaanse joden die nog in Rusland zijn, die moeten ook nog een keer terugkomen. En de joden uit Amerika en de joden uit Frankrijk waar het antisemitisme zo toeneemt. Ja, ik moest denken aan uh, uh, wat in Isaiah 54 staat. Uh, daar staat, jubel, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, breek uit in gejubel en juicht gij... Die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen, de eenzame, zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden, zegt de heer. En dan komt het. Maak de plaats voor uw tent wijd. En met spannende kleden van uw woning uit. Wees daar niet kadig mee. Maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden. En uw nageslacht zal de volken in bezit nemen. Van de verwoeste steden bevolken. Ja, dat, dat... Is, dat, is dat iets wat, als we het hebben over dat er eigenlijk meer land zou moeten komen. Om al die joden te herbergen. Ja. Heeft dat daarmee te maken? Deze dat tent? is precies. Je kunt dat natuurlijk een geestelijke uitleg geven, mm -hmm. en dat mag ook, ja. want de Bijbel is ook een geestelijk boek, en in de eerste plaats een geestelijk ja. boek. Dat is mijn volgende vraag, maar, gaat er over. Maar door. het slaat oh. ook op in de eerste plaats op Israël, want het ja. is het boek van Israël. Tuurlijk. Want hun zijn de woorden gods toevertrouwd. Ja, ja. Dat, ja. Is, dat is heel interessant, want je leest dat ook in Ezekiel. In, in Ezekiel, ja. en Ezekiel ja. in hoofdstuk 36, dat gaat helemaal over het herstel van Israël. Uh, mag ik daar twee teksten uit aanhalen? Ja, natuurlijk. Eerst over de Joden. Dat er nog meer terug zullen komen. Ja. Let op, vers 37. Zo zegt de Heer heren. Heer. Is het opgevallen dat er twee keer Heer staat? Ja. Zullen we daar later een keer over praten hoe dat komt? Heel goed. Dat is interessant. En waarom Heer met de vier hoofdletters staat. Ja. En de oude vertaling met vijf hoofdletters. Kijk aan. Kom een keertje. <laughs> Ook dit zal ik mij door het huis Israëls laten afsmeken. Wat gaat u? En ik zal dat doen. Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen. Zo vol als met een kudde offerschapen, Als met een kudde schapen op Jeruzalems feesten. Zo zullen de verwoeste steden zijn. Zo vol zullen de verwoeste steden zijn met mensen kudde. En zullen weten dat ik de Heer ben. Ja. Dus er komt nog wat. Ja precies. En daarom hoort Judea en Samaria, dus de Westbank, hoort ook bij Israël. Ja. Dat is een probleem. En dat is interessant. Hetzelfde hoofdstuk vers 8. Ja. 36 vers 8. Mag gij bergen van Israël. Wat zijn de bergen van Israël? Dat is waar die Palestijnen Arafatistan willen oprichten. Of, of Asbassistan of Abbasistan of wie dergelijke. Ja, ja, ja, ja. Waar ze dus een, eigen land. Een, een moslim Palestijnse staat willen oprichten. Dat zijn de bergen van Israël. Dat is dat land. Dat is Judea en Samaria. Ja. Mag gij bergen van Israël? zult u takken voortbrengen en uw vruchten voortdragen. Voor wie? Voor mijn volk, Israël. Want nabij is zijn komst. Want zie, ik kom bij u en keer mij tot u, en gij zult bewerkt en bezaaid worden, en ik zal de mensen op u talrijk maken. Welke mensen? Het ganze huis Israëls. Ja. Het hele huis dus het dus zal het gaat, allemaal komen te wonen. Het gaat nog allemaal uh, gebeuren. gebeuren. en Het gaat met grote kracht gebeuren. Het is een hele spannende tijden zitten we in. Mijn laatste vraag, want uh, we lopen alweer aardig richting het einde uh, van deze aflevering. Is uh, wat is nou de geestelijke bedoeling van de terugkeer van het Joodse volk? De komst uit de Babylonische ballingschap was ter voorbereiding van de eerste komst van de messias, van Jezus. Ja. De tweede terugkeer is ter voorbereiding van de wederkomst, zeggen wij. En zij geloven van de komst van de Messias. Vrome Joden in Jeruzalem die zeggen allemaal... Kom, we moeten de tempel herbouwen voor de komst van de Messias. De orthodoxe Joden die wilden eerst niet terug naar Israël. Mm -hmm. En die werden opgeroepen door rabbijnen in het begin van de vorige eeuw, 1910 ongeveer, 1920. En die zeiden, kom, we moeten het land mooi maken... Voor de komst van de Messias. En dat draait alles om. Alles draait om het komen van de Messias. Ja, ja ik, ik vind het altijd zo verpand Als uh, de paar keer dat ik in Israël was en bij de klagenmuur stond. Dat ik inderdaad mensen hoor roepen, Messias, Messias, Messias. Ja, ja, ja. Altijd heel mooi om en ontroerend om te horen. Ja, hoe ze... hoewel Israël heeft een hele andere... ...visie op de machine van wij. Ja. Nee, dat maar is, dat, is dat zullen we wel zien. Maar daar hebben we het over gehad. We hebben het over de uh, verblinding gehad. Ja, ja, uh, ja. Uh, heeft daarmee het verzet van al die volken... ...heeft dat dan ook rechtstreeks daarmee te maken... ...dat het een geestelijk probleem is? Dat, uh, dat het niet zozeer een... een, een uh, zeg maar de oorlog tegen, tegen Israël die er gaat komen... ...de, de, de uh, Palestijnse verzet tegen Israël... ...hoe moeten we dat dan... Kunnen we dat in hetzelfde perspectief duiden? Het Palestijnse verzet is in wezen islamitisch verzet. Ja. Dat is de afgod van de islam verzet zich tegen de god van Israël. Tegen de god van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, want ja. je hebt het over de afgod van de islam. Hoe zie je dat dan precies? Ja, dat, dat is moeilijk om in één minuut uit te leggen. Ja. Maar de enige ware god is de god van Abraham, Isaac en Jacob. En de heer Jezus is zijn enige geboren zoon. En is de Messias, de, komende, de gekomen Messias en de komende Messias. Ja. De godheid van de islam, die zegt, God heeft geen zoon. Ja. Dat staat zeven keer zelfs in de Koran. Ja. Dus, maar onze hemelse vader heeft wel een zoon. Ja, dat staat... Dus de godheid van de islam kan nooit dezelfde zijn als de god van Abraham, Isaac en Jacob als onze god. Dat ben ik met je eens. Kan nooit dezelfde zijn. Ja. Ja. Dus hij moet een afgod zijn. Okay. En... Onze God is een God van, van, van vrede, van, van, van liefde, van genade, van warmhartigheid. En de afgod van de islam toont zich wel een vredegod te zijn. Als hij zijn eigen kindertjes opoffert aan, aan zijn macht en een doodscultuur over de Palestijnen gelegd heeft. Dat is dieptragisch. Ja. En mijn voortdurend gebed is dat de Heere God voordat het einde aanbreekt nog een doorbraak geeft in de islam. Ja, en wat bedoel je daarmee precies, een doorbraak? een doorbraak geeft, zoals het staat voor zegt, ergens in psalm 83... maar daar moeten we dan de volgende keer over hebben, waarschijnlijk. Ja, ja. Maar dat de islam zo'n beschamelijk slag krijgt... en dat is het ergste voor de Arabieren wat er zal overkomen. zo beschaamd wordt, zoals in de Zesdaagse Oorlog... zoals in de Oorlog van 1984... dat de imams hun handen voor hun, hoofd slaan, voor hun gezicht slaan... en zeggen, we weten niet wat we moeten zeggen... en dat die ban van de islam... die ban van de afgod van de islam... van de islamitische mensen afvalt... En zijn opening krijgen om ook de Heer Jezus te erkennen als de zoon van God en als de verzoener van onze zonden. Zou je dan kunnen zeggen dat uh, daar waar er een uh, verblinding ligt over het Joodse volk als het gaat om de Messias, dat eenzelfde verblinding over de islam ligt? Ja, alleen bij de Joden is het zo dat er staat geschreven door Paulus: God gaf hen een geest van diepe slaap. En ogen om niet te zien en oren om niet te kunnen horen. Bij de islam is het die afgod. Die uh, verblind heeft, zoals het occultisme mensen kan verblinden. Zo heeft die afgod van de islam, zo uh, meer dan een miljard mensen heeft die verblind. Ja, maar wel een verblinding dus. Een vreselijke verblinding. Ja. Ja. En dat kan alleen de Heilige Geest, kan dat doorbreken. Amen. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Hier kunnen we op dit moment niet verder over praten, maar het zal ongetwijfeld nog een keer uh, verderop in de serie uh, uh, aan, aan bod komen. De volgende aflevering gaat over Jeruzalem zelf, de stad van God. En uh, we zien daarna uit. Jan bedankt voor vandaag. Tot de volgende keer.